De banken op Cyprus gaan morgen na bijna twee weken weer open... maar klanten krijgen te maken met grote beperkingen. Per dag mag maximaal 300 euro van de rekening worden gehaald. Per betaalpas of creditcard mag in het buitenland... maximaal 5000 euro worden opgenomen. En wie Cyprus uit wil mag maximaal 3000 euro aan biljetten meenemen. De Cypriotische regering wil zo voorkomen... dat er massaal geld wegstroomt uit het land. De beperkingen gelden voor een week, maar kunnen worden verlengd. Daarnaast gelden limieten voor het overmaken van geld... ...naar het buitenland. Minister Bussenmaker van het Onderwijs wil zwaardere toelatingseisen... ...voor de PABO, de opleiding voor leerkrachten in het basisonderwijs. Ze vindt dat studenten moeten worden getoetst... ...op hun kennis van aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek. De toelatingstoets is volgens haar nodig... ...omdat veel PABO-studenten geen eindexamen hebben gedaan in die vakken. Een van de zeven verdachten die nog vastzitten... voor de fatale mishandeling van grensrechter Richard Nieuwenhuizen... mag het proces thuis afwachten. Hij blijft wel verdachten. De jongen van 16 was in beroep gegaan tegen het besluit... om hem in ieder geval tot aan het begin van de rechtszaak eind mei vast te houden. Hij mag naar huis omdat hij tijdens de fatale mishandeling... vooral zou hebben toegekeken. De kosten voor het gebruik van de JSF... zijn volgens de Amerikaanse rekenkamer in het Pentagon onbetaalbaar, dat schrijft minister Hennis van Defensie aan de Tweede Kamer. Volgens haar is het exploiteren van de JSF zo'n 60 procent duurder... dan die van de huidige Amerikaanse jachtvliegtuigen. De Amerikanen onderzoeken nu hoe de kosten verlaagd kunnen worden. Intussen moet de Amerikaanse krijgsmacht langer doorvliegen... met de huidige jachtvliegtuigen. Het weer vanuit het zuidoosten komt bewolking opzetten en vannacht gaat het licht vriezen. Morgen veel bewolking, maar ook af en toe zon. In het noordoosten en zuidoosten valt mogelijk wat natte sneeuw. De middagtemperatuur ligt rond 4 graden. Dit was het NOS Journaal. Koop een steentje van mij.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 NOS, NOS, Daniel King Langs de lijn met Robert Meder. En dan blijft langs de lijn van woensdag 27 maart, goedenavond. Welke waarde heeft het dopingakkoord tussen de Nederlandse profvloegen en de KNWU en de dopingautoriteit eigenlijk? Dat gaan we zo meteen doornemen, omdat internationale organisaties vraagtekens plaatsen bij dat akkoord. En Johnny Hoogland, die zit weer op de fiets. Dat is best opmerkelijk na zijn zware val begin februari op een trainingsrit, bij een trainingsrit in, in Spanje. En omdat het zo snel gaat, denkt hij alweer stiekem aan de Tour. Ja, ik ben stiekem wel bezig met de Tour, ja. Ik heb mijn ploeg ook wel een beetje over gehad. Dat ik uh, nu, uh, nu dit al gebeurd is, dat ik toch wel graag naartoe wil rijden. En wat is er aan de hand met hockey, bolwerk, laren? De vrouwenploeg stond de afgelopen drie seizoenen in uh, de finale. Nu staat de ploeg zevende en verloor het afgelopen zondag van de Terriers. Tuurlijk, nu na zondag ga je toch even met z'n allen zitten. Van, ja, dit, dit mag gewoon niet. En er is een uh, nieuwe ster in de turnhal. Noël van Klaveren heet ze. En ze maakte dit week de indruk op de World Cup in het Duitse kotboes. Ze heeft haar zenuwen tegenwoordig onder controle. Klopt. Ik was altijd zo'n uh, stresskippetje. Maar nu is dat uh, flink verbeterd. En we bellen ook nog even met de Nederlands-Belgische judoka die ermee ophoudt. Dat en nog veel meer tot 11 uur in NOS Langste Lijn. Maar eerst een heikele kwestie, dat is het dopingakkoord tussen de Nederlandse ploegen, de Nederlandse Wielerunie, de KWU en de dopingautoriteit. Nou, die wordt ter discussie gesteld. Het dopingakkoord dat in de afgelopen januari werd bereikt zou weinig waarde hebben omdat zowel de UCI, dus de Internationale Wielerunie, als het Internationaal Antidopingagentschap, afgekort WADA, dit akkoord niet erkennen. Philip Verbiest, juridisch adviseur van de UCI, over die kritiek. Het klopt in zijn essentie. Waar ik wel uh, moeite mee heb, is dat um, er de indruk wordt gewekt dat het akkoord zonder waarde is. En dat de sancties niet worden erkend, enzovoort. Um, dat is op zichzelf niet onjuist, maar we hebben het hier over twee verschillende zaken. Over het arbeidsrechtelijk aspect, dus beperkt tot de relatie tussen de ploeg als werkgever en de renner of andere medewerker als werknemer. En daarover gaat het akkoord. En dan hebben we ook uh, de dopingsancties... die opgelegd kunnen worden krachtens het antidopingreglement. En daarover gaat het akkoord niet. Dat is niet het voorwerp van het akkoord. We hebben contact nu met uh, wielenverslaggever Gio Lippens. Dag Gio, goedenavond. Goedenavond. Uh, even die uitleg. De essentie is dus arbeidsrecht, tuchtrecht... Afspraken ja, mag je maken over zaken. twee gescheiden zaken. Arbeidsrecht, zoals hij vertelt, daarover is geen probleem... want dan kan je onderling met elkaar afspreken. Maar het gaat om die tuchtrecht. Kan je daar even ja. wat meer op toespitsen? Ja, kijk, het tuchtrecht is natuurlijk voor renners... Uh, met name die op dit moment nog actief zijn, is dat wel interessant. Het gaat dus om dopingvergrijpen van voor 2008. We kennen allemaal dat verhaal, uh, dat convenant dat gesloten is. Renners kunnen zelf met hun verhaal komen. Uh, blijken ze iets misdaan te hebben voor 2008... Dan Zouden ze er in ieder geval met een relatief lichte schorsing bij hun ploeg vanaf komen? Dat is het arbeidsrechtelijke verhaal. Dat is ja. het half jaar uh, schorsing bij de ploeg en uh, drie maanden salaris ingehouden. Daarnaast uh, lopen ze de kans dat ze door de dopingautoriteit uh, uiteindelijk uh, dat er nog een aparte tuchtzaak wordt, uh, wordt opgesteld. En dat ze dus uiteindelijk nog ver veroordeeld worden he, op sportieve gronden. En dat is dan met name voor renners die op dit moment nog actief zijn, is dat interessant. Uh, en, en ja, de renners beweren, er zijn er is een aantal renners dat beweren. Dat zij uh, vanuit de ploegen en vanuit de KMU-toren hebben gekregen van maak je daar geen zorgen om. Dat zit allemaal wel goed op het moment dat wij die schorsting van een half jaar uitschrijven. Ja. hoppla, uitschrijven. Dan wordt dat overgenomen door de UCI. Neem ik aan dat uh, Gio op... Ja, Gio, je bent er via de telefoon. Dat is eigenlijk wel het verhaal. Gio, Gio je, hoor je mij nu ook via de telefoon? verbinding even wegvalt. Ja, dat klopt. Maar wij horen jou wel via de telefoon, maar jij hoort mij nu weer niet via de telefoon. Ja, ik. ik hoor jou nu wel via Dat oh, wel. Ja, je, je viel even tien seconden weg. Ik neem aan dat je aan, je was aan het vertellen over die schorsing van zes maanden. Maak je niet druk. En dan neem ik aan dat je wilde zeggen, want de UCI neemt die schorsing over. Want de UCI neemt die schorsing over. Er zou overleg zijn geweest tussen de KNU en de UCI. Uh, er is inderdaad het plan is op 11 januari gestuurd naar de UCI vanuit de KNU. Maar uh, ja, overleg daar, daar, daar is geen sprake van geweest. Want met overleg heb je twee partijen. Nodig, die er ook nog eens een keer uitgebreid over gaan bakkeleien. En daar is op dit moment die onrust over ontstaan. Ja. Omdat Pet McWheat in een brief aan de Nederlandse uh, vakbond van wielrenners, hè, de VVBW, dat is de club die ook buitenspel is gezet met dit akkoord, want die zijn er niet bij betrokken geweest. Uh, in een brief aan die vakbond zou, de UCI, zou Pet McWheat hebben gezegd: van ja, wij staan helemaal niet achter het gelijktrekken van die sancties. Ja. En uh, we moeten nog maar zien wat we doen. Maar dat lijkt toch een formeel standpunt te zijn. Uh, waar ze niet keihard zeggen, wij onderstrepen dat akkoord niet. Dat, dat, dat is een beetje de interpretatiekwestie op dit moment. Maar als ik dat zo hoor, dan denk ik van ja, ze zijn gewoon uh, op zijn Hollands gezegd op hun pik gedrapt... dat ze niet eerder op de hoogte zijn uh, gebracht of dat ze niet betrokken zijn bij het overleg, om even zo te zeggen. Dan heb je het over de US. Ik heb ja, sowieso, ja. die VVBW is natuurlijk uh, not amused uh, met het feit dat ze nooit betrokken zijn geweest bij dit uh, akkoord. Uh, ja, dan kun je ook maar zeggen, ja, dat is slordig en uh, dat had ook moeten gebeuren. UCI is natuurlijk wel een beetje belangrijker voor de KWU. En uh, ja, als de UCI dat roept, dan is het een ander verhaal. Maar dat is niet de toon van de brief. Ik heb de brief ook gezien. Dat is niet de toon van de brief die Pat McQuaid heeft gestuurd naar die vakbond. Uh, daar spreekt echt niet uit van wij gaan, er voortaan, uh, gaan we ervoor liggen en we gaan ervoor zorgen dat, uh, dat het hele verhaal niet, uh, niet doorgaat. Dus de, de angst die bestaat misschien bij een renner die heeft bekend en zes maanden schorsing uitzit... dat hij dan van de UCI alsnog twee jaar geschorst gaat worden, die angst is onterecht? Nou, dat is niet helemaal zo. Daar gaat het dus wel om. Kijk, de UCI houdt wel het recht voor om af te wijken maar als van doen, is de vraag. die wordt uitgezocht. Dus op het moment dat men het er niet mee eens is, dat men zegt van ja, maar wacht eens even, deze renner heeft de zaak zodanig uh, besodemietigd. Uh, wij gaan niet akkoord met die strafvermindering. Dan kan de UCI, en het WADA kan dat dan ook, die kan er dan nog voor gaan liggen. Ja. Maar dat, dat is een formele regeling die ook in het verleden is geweest, die ook met het USADA rapport is geweest. He, die renners die daar uh, getuigd hebben tegen Lance Armstrong en die uiteindelijk ook met een half jaar schorsing ermee weg zijn gekomen. Formeel had daar de UCI ook voor kunnen liggen. Maar we kunnen ons allemaal nog herinneren dat de UCI uiteindelijk heeft gezegd... nou, we nemen die straffen gewoon graag over. Want daarmee is het probleem uit de wereld. En ik denk dat de bedoelingen uh, duidelijk zijn. Zowel aan de kant van de UCI als aan de kant van, nou ja, die Nederlandse ploegen en de KMU. Zij willen gewoon uh, ja, dat statement maken tegen dat dopinggebruik in de jaren 90 met name tot 2008. En uh, dat kan alleen maar door een maatregel zoals deze, door ja, dit convenant. Ja, ja, nou hebben de heer Wintels van de KNWU heel vaak in de media gezien toen dit convenant uh, uh, tot, tot stand kwam. En toen maakte hij toch echt wel de indruk dat de UCI, had ik de indruk tenminste, dat hij op de hoogte was. Heeft de KNWU zelf nu gereageerd, nu deze commotie... Uh, de KNWU heeft erbij... officieel niet gereageerd. Ik heb wel uh, met Wintels even kort gesproken. En uh, die zegt ook van er zit geen enkel licht tussen ons standpunt en dat van de UCI. Uh, maar goed, aan de andere kant... Uh, ze hebben dus inderdaad... Uh, wel het plan opgestuurd... maar uiteindelijk niet al te zeer... Uh, ja, echt, echt het overleg aangegaan... met de UCI. Dus dat zou je ze kunnen verwijten... bij de KMU. Ik heb wel het idee dat nu... door dit hele verhaal van morgen... in de Telegraaf uh, verhaal... Dat dat, dat dat wel wat zwaarder leek... Dan, dan ik het gevoel heb dat het op dit moment... Uh, ervoor staat. Maar dat dat hele verhaal... in de Telegraaf wel even... de tongen heeft losgemaakt. Ook in dit wielrennen. En dat het dus nu overhaast wel allerlei overleg weer gepland is tussen uh, de KNWU en de betrokken ploegen, uh, de Nederlandse profploegen, en dat dat overleg nu wel weer op hele snelle, korte termijn plaatsvindt. En we weten ook allemaal, 1 april is die deadline voor die enquête. Daar is ook heel veel over te doen geweest. Arbeidsrechtelijk zou dat hele verhaal ook niet helemaal goed in elkaar zitten. Recht gemeld met name ook door de vakbond. En uh, dat is dus 1 april. En op 2 april komt er een verklaring namens de ploegen, namens de KNWU, waarin hopelijk meer duidelijk wordt, over welke renners er eventueel vragen met ja hebben beantwoord. Want ja, in dit geval... Dat betekent slecht nieuws. wat dat betekent dat renners toegeven dat ze iets met doping te maken hebben gehad. Of om hun heen iets hebben gezien dat met doping te maken heeft gehad. Ja, ja kortom. Een storm uh, in een uh, glaasje water. Misschien wel als gevolg daarvan nu dat de puntjes wat meer op de i worden gezet. Ze dus zijn u... wel wakker geschud, denk ik. Ja. Dankjewel, Gio Lippens. Graag gedaan. Zometeen gaan we bellen met uh, Jan Siemering, de Davis Cup captain. Want we kijken vooruit naar het duel met uh, Roemenië dat binnenkort weer op het programma staat. Wie gaat er met name de dubbel spelen? Dat blijft natuurlijk de grote vraag. Eerst EBS and the look of love. See and look of love. Stop ermee. Dit was Elko van de Geest. Goedenavond, Elko. Goedenavond. Lekker nummertje, hoor. Ja, lekker, hè? <laughs> ga je ook je cd's draaien nu, net als je broer, of niet? Nee, nee, nee. nee. Dat is niks voor mij. Nee? Ik vind het leuk om een beetje te dansen op zijn muziek, maar... Uh, nee, wat hij kan, kan ik niet. Joh, maar dat is toch helemaal niet jouw tijdperk? Deze muziek? Uh, deze muziek? Nee, nee, nee. Uh. <laughs> Nee. Dat, was, uh, dat was ook niet helemaal uh, nee, eerlijk. Dacht... Hey, ik, ga... Ik, ga... ik ga even een rijtje opnoemen. Twee EK-titels, twee deelnemers deel aan de Olympische Spelen. Verschillende World Cup-wedstrijden, Grand slam overwinningen, nationale titels. Namens Nederland en België. Ja. Wat, wat missen we nou nog in dit rijtje? Nou ja, kijk, uh, wat ik eigenlijk zelf uh, mis is natuurlijk een, een mondiale medaille. Ik had graag een medaille gewoon op de WK en op de Spelen. En uh, ja, ik denk dat ik daar goed genoeg voor was. Alleen het is me nooit gelukt. Dus uh, ja. dat is wat mij, wat mij betreft hetgeen wat ik mis. Ja. Wanneer heb je besloten om te stoppen? Nou, daar was ik eigenlijk al een tijdje over nadenken. En uh, ik heb na de uh, Olympische Spelen eigenlijk niet meer gejudo'd. En, uh, Eerste ronde verloren, dat... hè? Ja, ja kijk, de afgelopen of, of, jaar daarvoor was het WK. En uh, ik heb toen uh, op het WK en op de Olympische Spelen het van een rus verloren, die wereldkampioen en Olympisch kampioen werd. Dus het zat me ook niet echt mee. Maar uh, ja, ik denk dat, ik, uh, ja, dat het gewoon ook wel klaar is. Ik ben 33 en uh, ik had geen ambitie meer om nog vier jaar door te gaan. Dus enige, het enige wat ik nu had kunnen doen is het EK en het WK dit jaar. Maar ik merk gewoon dat ik ja, a, te druk ben met andere werkzaamheden. Uh, we zijn een nieuwe sportschool aan het bouwen in Haarlem. Daar ben ik heel druk mee. En um, ja, daar gaat al mijn energie nu in zitten. En mm. ik merk gewoon dat ik dat ook niet meer kan opbrengen om dan vol voor het judo te gaan. Dat gaat nee. gewoon niet. Ja, maar dat, dat, uh, dat is me toch te vaag. Je zegt van ja, ik, ik merk dat en ik voel dat. Maar omschrijf dat eens. Hoe merk je dat dan? Hoe voel je dat dan dat het klaar is? Nou, het is eigenlijk... Kijk, ik heb de afgelopen vier jaar... Kijk, uh, natuurlijk... Uh, de Olympische Spelen is in mij één moment geweest. Daar heb ik uh, eigenlijk maar twee minuten op de mat gestaan. Daar ben je dan dag in dag uit ben je daar mee bezig. Ik heb daar alles voor opzij gezet en uh, helemaal naartoe gelezen. Ik denk dat ik op mijn 32e, dat ik toen was, ik was al 33, dat ik er echt nog vol voor ben gegaan. En dan ben ik heel diep gegaan bij mezelf. En dan is het uiteindelijk niet het resultaat wat ik wel gehoopt had. Dus de teleurstelling na de spelen over mijn prestatie... die was ja, behoorlijk groot. Dus ik heb sowieso een tijd nodig gehad om daar bovenop te komen. Nou, dat heb ik wel al afgerond. Alleen dan is de vraag van... Ja, heb je nog ambitie om vol de, de mat op te gaan? Kijk, je, dat kan je niet half doen. Dat betekent dat je gewoon uh, twee keer per dag moet trainen. En uh, daar alles voor opzij moet zitten. En ja. ik merk dat ik dat niet meer kan opbrengen. Maar ja. dat is ook niet gek, denk ik, op mijn leeftijd. Nee, nou ja, los van leeftijd. Je hebt natuurlijk ook al behoorlijk wat eruit gehaald. Uh... Ja. Dat, die Europese titel in 2010, hè? die finale tegen, tegen Henk Grol... toen je eigenlijk uit ja. Nederland uh, was vertrokken van... nou bekijk het maar, ik doe het lekker voor België en ik zal je laten zien wat jullie missen. Ja. Die missie is wel geslaagd. Nou, op zich wel. Kijk, Ik heb de afgelopen vier jaar... ik ben echt wel trots op dat ik dat gedaan heb, dat ik het aan ben Ik had ook op mijn, ja, op mijn 28, 29 had ik kunnen stoppen. En dan had ik misschien altijd met het gevoel overgebleven van... ja, is dit het nou... Uh, had ik wat als ik was doorgegaan. Ik denk dat ik er ja, uh, vol voor ben gegaan en ik kan mezelf recht in de spiegel aankijken dat ik dat uh, ja, afgemaakt heb. Daarom heb ik ook niet zo moeite mee om te stoppen. Ik heb het afgemaakt, helaas niet met uh, het resultaat wat ik ja, voor ogen had. Maar ondertussen heb ik wel, uh, natuurlijk, ja, ik ben uh, wel nog even Europees kampioen geworden. Ik heb een paar Grand Slams gewonnen, waaronder uh, Parijs. Dat ja. was ook voor mij een van de mooiste overwinningen. Ik heb er twee keer in Brazilië gewonnen. Ja, dat zijn grote, grote toernooien. Maar ik heb alle toppers wel verslagen. Ja, uh, alleen... Uh, ja, uh, helaas niet op een Olympische spelen van de WK. Dat dus is ja, net ja. niet gelukt. Nou ja, dat moet je dan maar vergeten. Uh, ja. ja. toch? Ik wil nou ja, naar de mooie ik dingen ik kijken, lijkt mij. Nou, er zijn echt wel momenten dat, dat ik in mijn bedje lig... en dat ik daar eens aan terug ben van... oh, waarom heb ik die actie zo gedaan om te spelen? Of waarom zus of zo? Maar ja, dat is, dat, is, dat is nou helemaal niet anders. Dat, dat kan ik op zich wel accepteren, omdat dat... Ik kan het maar één iemand aanrekenen, dat is mezelf. Ja. En, uh, uh, ik ben, maar ik kan ook tegen mezelf zeggen, joh, je bent er wel vol voor gegaan. Je hebt alles voor opzij gezet. En, uh, je kan jezelf niks maar... verwijten, daar komt het eigenlijk niet. Nee, dat nee. vind ik niet. Wat, dus, uh, uh, wat, wat, wat ga je het meeste missen nou, nu je definitief hebt gezegd... ik ga stoppen, want nu gaat het kwartje pas echt vallen natuurlijk. Ja. Wat ga je, ja. nou, wat ga je nou missen? Ja, dat, dat vraag ik me ook af. Ik, uh, ik mis het momenteel totaal niet. Dat komt ook omdat wij... Uh, ja, ik ben meteen eigenlijk vol in iets anders gedoken. We zijn in Haarlem een nieuw sportcentrum aan het bouwen. Want wij hebben ons kleine sportcentrum. We zijn natuurlijk bekend van topjudo. Maar we hebben ook gewoon een sportcentrum waar gesport wordt... door verschillende mensen op amateurniveau. Maar wij gaan dat... Uh, dat zit allemaal een heel klein pandje op de oude gracht. En we gaan nu naar een sportcentrum van zo'n vierkante meter... Hm. En ik wil die ik, ambitie voortzetten om het top in Arnhem te waarborgen. En ook gewoon uh, een mooi nieuw sportcentrum neer te zetten. Ja, dat is nu eigenlijk in één keer mijn nieuwe ambitie. Dus ik merk ook gewoon dat ik zo druk ben met, de, met die nieuwe, het nieuwe sportcentrum. Dat ik amper tijd heb om nog aan terug te denken. Als ja. ik heel eerlijk ben. Ja, ja mooi. Is dus dat dus toch ja, ik weer? heb ook. En wat ik sowieso niet mis, is al die, uh, ja, die trainingstages in Rusland. En je knokken tegen. Ja, dat wist ik in ieder geval niet. Ja, ja. je vocht even met je telefoon zo te horen, maar nu horen we je ja. weer. Um, okay. het, nog even tot slot. Nou, is de judo-familie van de geest echt uh, totaal van de topsportkalender en, uh, verdwenen, zo lijkt het wel. Mm -hmm. Want ja, wie uh, komt er? zit er nog een van de geestje ergens aan te komen, ergens in een hoek die, uh, die we niet over het hoofd moeten zien nu. <laughs> nou, mijn broer heeft twee, uh, twee zoontjes. En die doen allebei judo, maar die zijn nog zo jong en. Uh, we vinden het gewoon vooral leuk dat ze sowieso leuk vinden om gewoon te stoeien en dat ze het bureau leuk vinden. En uh, ja, voor de rest, uh, nee, zit er niet echt, uh, nu uh, zijn we daar op dat vlak nergens mee bezig. Nee. Alleen wat we wel aan het doen zijn, we zijn het topbureau aan het waarborgen in, uh, in Haarlem. Ja. En uh, uh, dat is, da daar ga ik me wel mee bezighouden. Ja. En doen jullie dat dus, dan met de, met de hele familie, met alle kennis die, uh, die, uh, die daar aanwezig is? Ja, die, die mag niet verloren gaan. En ik vind ook wat mijn vader heeft neergezet de afgelopen jaren... dat moet gewoon voort. Het zou jammer zijn als dat stopt. Dus ik wil daar eigenlijk nog een stap in vooruit maken. En dat betekent niet dat ik dat zelf die kar van de topjura ga trekken... maar we gaan wel het zo neerzetten dat dat door kan groeien. Er zijn nu mensen vooropgeleid die uh, de training uh, leiden... En, uh, en wij gaan een nieuw centrum neerzetten waar die toppers kunnen trainen. Dus uh, ja. we gaan het ze wel aanbieden. Alleen andere mensen gaan die car niet trekken. Nou, mooi. gefeliciteerd met je mooie carrière. Ja, nou, dankjewel. En gefeliciteerd met je nieuwe. <laughs> ja. Oké. Okay. Okay. Jo, graag El Hoi. Elke van de Geest was dat. Hij houdt het voor gezien, het judo. -en. Het gaat niet goed met de hockeyvrouwen van Laren. De ploeg die de afgelopen drie seizoenen steeds in de finale van de playoffs om de landstitel stond bezet momenteel de zevende plaats. In 2013 verloor Laren al, al vier keer op rij. Afgelopen week en zelfs van de hekkensluiter. Laren zag afgelopen zomer een hele rit. Goede spelers, uh, speelsters moet ik zeggen vertrekken. En daarom ligt de bal nu voor een deel bij de jeugd. Maar dat betekent mogelijk wel een pas op de plaats. Hoewel het gat naar de play-offs maar één punt is. met nog vijf competitieduels voor de boeg. dreigt een mislukt seizoen. Wat gaat ze doen? Vera Voorsterbos gaat ze er langs. Jawel, ze gaat scoren! En De Bos is landskampioen. Jawel, ze winnen deze shootouts met 4-3. Teleurstelling natuurlijk bij de speelsters van Laren. Het zijn missen twee shootouts, Maar De Bos is voor de veertiende keer in de afgelopen 15 jaar landskampioen. Vorig jaar de play offs finale gehaald. Eh, kans op de landstipel. Vorig jaar ook kampioen geworden met de Europacup. Eh, maar na het eind van het afgelopen seizoen zijn er toch een stuk of zes meiden gestopt. En dan kan het ook zo zijn dat het resultaat af en toe tegenvalt. Of tenminste, anders is dan mensen van tevoren verwachten als je alleen maar naar de, de naam laren luistert. Ja, het heeft geen zin om weer in het verleden te kijken. Want we zijn nu alweer een half jaar verder en gericht op de toekomst. Je hebt wel keuzes gemaakt dit seizoen. Voor echt... Echt een verjonging erin te gooien en ja daar hoort bij dat het af en toe ja, beter gaat maar af en toe minder gaat. Coach Maarten Geener, Spits Kim Lammers en als laatste de net van een kruisbandblessure herstelde Willemijn Bos. Alle drie stuk voor stuk niet blij met de zevende plaats die Laren momenteel inneemt op de ranglijst van de hoofdklasse. De bijna kampioen van vorig seizoen zou dit keer wel eens naast de play-offs kunnen grijpen. En daarom was er gisteravond een heus crisisoverleg zonder de technische staf. Geven Lammers en als eerste Bos toe. Nee, ja, wat, wat moet je over zeggen? Weet je, dat doen we wel vaker. Weet je, en uh, tuurlijk nu na zondag ga je toch even met z'n allen zitten. Van ja, dit, dit mag gewoon niet. En wat ga je als individu doen om te zorgen dat het team beter draait? Weet je, wat, wat kan jij bijdragen... Uh, dat, dat, dat we dit weekend dus inderdaad om gaan zetten... naar een positief, uh, positief iets voor ook na dit weekend en de rest van de competitie. Zolang ze vandaag bij elkaar gezeten hebben... dat heeft natuurlijk wel te maken met de wanprestatie die we hebben geleverd tegen de terriers. We hebben met elkaar afgesproken, dat blijft gewoon uh, in de kleedkamer. Een nederlaag tegen de hekkensluiter, speelsters die hun niveau niet halen... maar het verhaal is wel wat groter dan dat. Het vertrek van een half elftal routiniers laat zich volgens coach Maarten Greener niet eenvoudig weg oplossen met aanstormend talent. Na het eind van afgelopen seizoen zijn er uh, toch een stuk of zes meiden gestopt. Uh, allemaal international of auto-international. Ja, en die ervaring, dat, uh, dat hakt erin als je dat mist. Hou dus hoop nieuwe meiden met heel veel uh, toekomst. Dat is een nieuwe groep. En ja, dan moet je weer gaan bouwen en een, een, een, een proces aan ingaan. Ik moet zeggen, met de talenten die we hebben, echt jonge meiden... in, in de leeftijds 17 en 19, dat die nu enorme stappen aan het zetten zijn. Dus uh, in die zin uh, uh, ja, ben ik daar heel positief over. Uh, gelijkertijd, ja, je, je hebt toch uh, met laren een stuk uitstraling... waarvan je ook verwacht dat het, uh, het team meteen in de top meedraait... En dan is het niet alleen maar het individu en het talent... wat zich moet ontwikkelen, maar ook de groep als zodanig. En we moeten echt een hecht team gaan worden... met nieuwe kwaliteiten en een andere manier van spelen... dan we de afgelopen jaren hebben gedaan. Dus ook... De oudere garden, de internationals, zijn ook daar nog aan het zoeken... naar het hele teamverband, hoe we daar nog in moeten groeien. Want routine is er op Laren nog wel degelijk. Met topkeepster Joyce Sombroek, Golden Girl Naomi van As... Miek van Geenhuizen en Kim Lammers. De laatste laat doorschemeren dat de club Laren niet 100% accuraat gereageerd heeft... ...op de leegloop van afgelopen zomer. Ik denk dat de club uh, uh, uh, er ook zijn verantwoordelijkheden inneemt... In, ...in hoe laat dingen vorig jaar voor elkaar waren. En dat de situatie zo is zoals die is. En dan heeft het weinig zin om, uh, om daar naar het verleden te kijken... ...maar vooruit te kijken en nu te bouwen... ...en het te zien als een overgangsfase... ...en er volgend jaar weer met een team te staan. En zorgen dat je de zaakjes nu eerder op orde hebt. Je hebt een naam hoog te houden en die, die naam die hou je wel. En dat is niet doordat je zegt van... ...ja, we hebben een heleboel jonge speels, dus is niet ineens die naam weg. En dat, dat begrijp ik ook alleen. Ik denk dat we zelf uh, intern daar wel heel bewust van zijn. Dat het, een, uh, ja, dat het ook een diepte investering is op dit moment. Willemijn Bos, ook vorig seizoen al van de partij... in die verloren playoff finale tegen aartsvijand en Bos. Tralen natuurlijk bij Laren, want het is weer niet gelukt. Ook bij Kim Lammers, bij Merel de Blaai, bij Naomi van As... en ook bij Joe Sombroek natuurlijk, maar zij konden niet zoveel aan doen. De speelsters van Laren hebben het af laten weten in de shootouts. Met name natuurlijk Kim Lammers en Carlijn... Nu gaan jullie het weekend uh, Europa Cup spelen in Hamburg. Uh, komt dat op het goede moment, uh, omdat je dan toch even weg bent van hier... en ja, met de groep bij elkaar bent en even eruit bent uit die competitie ook? Het kan een heel goed moment zijn. Maar uh, het kan op een heel goed moment komen dat je even de aandacht op iets anders richt. Wedstrijden uh, wedstrijden helemaal los staan van de competitie. Waarin je ja, toch misschien wat vrijer kan spelen... Uh, hoewel je daar natuurlijk wel de titel hebt te verdedigen, dat is dan natuurlijk ook wel weer zo. Maar ik denk dat je dit weekend dat je hier heel veel uit kan halen, ja. Uh, het, het is feit dat je uit de situatie wordt getrokken en uh, dat je heel wat anders moet gaan focussen. En het, het is, ja, de Europa Cup is gewoon weer iets op, zel, heel op zich staand. Dus daar willen we weer andere doelen voor stellen dan waar je gedurende de competitie mee bezig bent. Dus ja, je, je wordt wel uit de situatie uh, uh, gehaald en dat in, voor ons nu uh, helpt dat, ja. Ja, als laatste hoort u, u uh, Laren-coach Martin Geener. Na het uh, Europa Cup weekend valt Laren de competitie tegen de koploper Den Bosch. En dan is zojuist bekend geworden dat uh, de verkoop van de grond onder het Philips Stadion en de hertgang... dat dat ongeoorloofde staatssteun is. Dat is uh, de voorlopige conclusie van uh, de Europese Commissie. Het Eindhoven's Dagblad meldt dat. Volgens de commissie is de grond verkocht zonder winstoogmerk. En dus is er volgens de commissie sowieso sprake van staatssteun. De gemeente Eindhoven gaat in beroep bij het Hof van Justitie in Luxemburg. De uitkomst kan PSV miljoenen euro's per jaar gaan kosten. Verantwoordelijk wethouder Staf de Pla, de, de pla, Staf de pla die wil niet reageren... en verwijst naar een persbericht dat morgen wordt uitgegeven from the outside clouds have taken all en Birds. Dan gaan we het uh, Songfestival mee winnen. Het uh, tennisseizoen is alweer enige tijd in volledige hevigheid losgebarsten. Het eerste Grand Slam toernooi zit er alweer uh, enige tijd op. En de Masters toernooien zijn in de Verenigde Staten alweer aan het tweede toernooi bezig. Ook de Davis Cup ontwaakt binnenkort weer uit de winterslaap. Gapend ongetwijfeld aan de lijn de captain Jan Siemering. Dag Jan, goedenavond. Goedenavond, maar zo nog niet gehad, toch? Oh, nou, ik bedoel, zo'n winterslaap, die duurt wat jou betreft toch niet... <laughs> uh, die, die, die kan toch niet kort genoeg zijn, kan ik me zo voorstellen. Ja, precies. Ja, toch? Ik ben blij dat het weer mag, ik, of niet? Ja, natuurlijk. Ik kijk altijd uit naar, de, naar die landenwedstrijd en, uh, en, uh, en het team, de spelers ook. Dus ja, ga uh, ja. gaat beginnen weer. Over die spelers. Haarsen, Zeislinge, Royer en Timo de Bakker heb je geselecteerd. Wat een verrassing. Ja. Ja, vind je? Nee, niet eigenlijk. <laughs> nee, nee dat zijn ook de spelers die de laatste keer ook gespeeld hebben tegen Zwitserland. En uh, ja, er is, er is eigenlijk geen verandering in gekomen. Niet noodzakelijk. Nee, is er wel een moment geweest dat je even hebt gedacht aan, uh, aan iemand anders? Of stond dit gewoon al heel lang vast? Nou, sta, dit staat niet lang vast. Want uh, Jesse Wouter-Golung zit ook altijd uh, bij de selectie. En uh, nou, deze keer heb ik gekozen voor vier spelers. Meestal als we uh, uitspelen en we, uh, we gaan verder weg... Vaak meestal met vijf spelers, voor het geval er iets gebeurt, natuurlijk in zo'n week zelfs. Dan kan je niet heel snel nog iemand anders optrommelen. Tenminste, dat is niet echt zinvol nog. Nu zit we in Roemenië, wat in verhouding niet heel ver weg is. Dus als er iets geks gebeurt, dan heb je altijd iemand nog achter de hand... die je nog snel kan laten invliegen. Maar ja, we gaan gewoon deze keer met z'n vier. En dit zijn de vier waarmee ik denk dat we de meeste kansen te winnen. Vorig jaar hebben jullie ook al gespeeld hè, tegen Roemenië. Ja, vorig jaar hadden we ook gespeeld tegen Roemenië, toen thuis in Amsterdam. Toen uh, was er wel uh, aardig wat aan de hand uh, bij de Roemeense Tennisbond, want de beste spelers van Roemenië die speelden niet. Uit onenigheid omdat uh, de captain uh, uh, ja, afgezet uh, was, zeg maar. Ja. En uh, ja, toen speelden we tegen een ander team dan waar we nu tegen spelen. Want, ja, toen werd het 5-0, dus hè? wordt het 5-0. Ondertussen is er weer een bestuurswissel bij de Roemeense Tennisbond aan de hand. Waardoor weer andere mensen min of meer aan de touwtjes trekken. De captain is weer terug. De oude captain van twee jaar geleden. Die zit nu weer op de stoel en de beste spelers spelen nu weer. Dus uh, ja, dat wordt een andere ontmoeting dan, uh, dan afgelopen jaar. Wat is de gevaarlijkste speler? Uh, nou, Victor Hanescu, Dat is eigenlijk de bekendste speler. Die staat... Uh... Rond de 50 op de wereldranglijst. heeft bij de beste 30 van de wereld gestaan. staat nu rond de 50, wat ik al zei. Dus dat is hun beste speler. Dan hebben ze de nummer 2, die staat rond de 100. Dat is Adrian Ongur. Dat zegt nou denk ik niet zo heel veel. Ja, die is 28 jaar, nummer 111 van de wereld, bedoel je die? Nou. Ja, die, ja. Die, uh, staat hij voor mijn neus, neus hoor. Staat voor mijn neus. Ja, <laughs> ja. en dan heb je de Kauw nog. Dat is een, een dubbelspeler. Een vrij goede dubbelspeler ook. Hij is in de top 10 gestaan. Ik weet niet wat hij momenteel staat. Maar ik zag dat hij de laatste twee toernooien... dus Miami en het volgende... Miami wel eens niet speelde. Dat zijn twee grote toernooien. Dus dat kan te maken met een blessure. Maar goed, hij is wel opgeroepen door de captain ja. van de Roemenen. Dus uh, dan moeten we ervan uitgaan dat hij fit is. En dan is hij een hele goede dubbelspeler ook. Zeg, maar we moeten het even over de Nederlandse dubbelaars hebben. Dat is een probleem? Uh, nou, steeds minder eigenlijk. Want, nou ja, uh, een luxe probleem, laat ik het dan zo zeggen. Ja, ja precies. precies ja, uh, Australian uh, Open, Haarzen, Sijsling de finale. Maar jij neigt ja. om vast te houden aan uh, Royer en Haase. Ik, ik zou dat niet doen. Ik zou toch kiezen voor Haase en Sijsling. Nou ja, dat zou natuurlijk altijd kunnen. En, uh, de, de, de selectie is bekend. Dat betekent nog niet uh, dat, dat degenen die spelen bekend zijn. Uh, afhankelijk van, de, van het weekend hoe het loopt, zeker afhankelijk van uh, de vrijdag, uh, waarin de twee spelers ons, uh, de singles moeten gaan, nemen, gaan uh, voor een rekening nemen. Best of vijf. Dus dat is afhankelijk hoe die wedstrijd verloopt en hoe de spelers dan op zaterdag uh, zich voelen. En of ze in staat zijn om dan weer een best of vijf en een dubbel te spelen. Ja. Dus de vrijdag wordt altijd meegenomen. Je kan je voorstellen dat Roya niet een enkel spelpartij voor zijn rekening gaat nemen op vrijdag. Dus dat, uh, dat gaat uh, de twee van de drie andere jongens uh, gaan dat doen. En dan, uh, ja, uh, het is belangrijk dat je wel fitte, frisse spelers aan de start hebt staan. Dus uh, Roy heeft het afgelopen jaar heel goed gedaan. Speelt al jaren op het hoogste niveau in het dubbelspel. En uh, staat nog steeds bij de beste twintig van de wereld. Stan Haas en Sijsling uh, bijvoorbeeld niet. Hm. Nee, maar als ik jou zo hoor dan, als, de, als ik dan met je doorredeneer... en je dan zegt dat Royer uh, uh, Fris uh, dan bij het dubbelspel kan beginnen... omdat hij misschien de single niet speelt... dan is het logisch om dan te koppelen aan Robin Haarzen, lijkt mij. Uh, ja. ja. Dan, dat, dan dat ligt de is... dubbel toch eigenlijk in jouw hoofd toch eigenlijk al vast? Nou, laat ik het zo zeggen. Vorig jaar de Hazen en, uh, en Royer uh, uh, gespeeld ook samen... Maar ook Zeisling en Royer hebben gespeeld in deze Cup-verband. En, uh, en, en Timo de Bakker en Royer zouden ook samen kunnen spelen. Dus er zijn echt wel opties. En, uh... Je moet er wel van uitgaan dat, dat we die wedstrijd willen winnen... en dat we een sterkst mogelijke opstelling ook gaan spelen. ook in dubbelspel. Nou, daar zijn gewoon meerdere mogelijkheden nog, uh, nog uh, mogelijk. Ja. En wat ik al zei, het, is toch, het blijft afhankelijk toch nog... Weet je, hoe je het ook in je hoofd hebt zitten. Het blijft afhankelijk hoe die vrijdag loopt. Haas, ik kan bijvoorbeeld uh, vrijdag moeten singelen... een hele zware uh, best of vijf achter de rug hebben... waarin hij de volgende dag niet fris en fruitig uh, kan starten. Nou, dan uh, als je dan andere twee spelers hebt die wel... Zijn en fit zijn er ook goed samen met Roy kunnen dubbelen, dan zou je wel gek zijn om dat niet te doen. Ja. Overigens heeft Roy uh, de half finale van dubbelspel in Miami bereikt, Wist je dat al? Nee, dat wist je niet, dankjewel. Ja, dat is met een, uh, een Pakistanse partner uh, speelt ja. hij uh, heel bekend. Aysam hoe hoe spreekt dat uit? Aysam Qureshi. Ja, precies. Ja. Ze wonnen van ja. een uh, spaanse oostenrijkse koppel 7, 6, 6, 4. Uh, Almagro en, uh, en Oliver March. Dus, uh, nou, nou, ja, denk, nou, dat is goed nieuws om te horen. Uh, dank je wel voor de update. Maar ja, dat geeft al aan dat Roy ook gewoon in goede doen is. En uh, vorig jaar natuurlijk de Masters gespeeld ook met die Curesi. Dus bij de beste acht dubbelteam van de wereld zit ja. hij. Dus dat geeft ook wel heel wat voor kwaliteit. Uh, hij uh, komt kan ja. Goed, duidelijk. Wanneer was het precies ook weer? Uh, 5, 6 en 7 april. Goed, met in of Roemenië. Oké, okay, nou, nu alvast heel veel succes. Dankjewel, Jan Simmerink. Dankjewel, je Robert. Goed, inmiddels bijna tien over half elf op Radio 1. Het gaat ineens hard met de carrière van een turnster, Noël van Klaveren. Nadat ze jaren in de schaduw stond van de bekende turnnaam als Liene van Gerne... werd ze verrassend geselecteerd voor het EK dat in april in Moskou wordt gehouden. Dat is toch wel een mooie opsteker. Afgelopen week -einde maakte Noël van Klaveren grote indruk tijdens de World Cup in Cottbus... Daar pakten ze vanuit het niets zilver op sprong en brons op vloer. Tijd dus voor een nadere kennismaking. Wie is Noël van Klaveren? Edwin Cornelissen bezocht haar in de trainingshal. Veel plezier vandaag bij de training. Oké, okay, nu accent op. Op. Schouders naar achter. Net terug uit Duitsland is ze, Noël van Klaveren. En nu alweer in de trainingshal. Um, we zien de eerst dansen. Ze dansen per week uh, één keer 40 minuten. Uh, dat is de ene week een moderne dans. En de andere week is het hip hop. Het kan ook wel eens een andere vorm hebben. En we doen dat om uh, de dansante vaardigheden van de gymnasten te ontwikkelen. En een eigen stijl. Borst voor achter. Voor achter. En dat is juist iets wat Noël goed ligt. Hè? Ja, Noël kon dat natuurlijk al een beetje van nature. Ze is snel, ze is explosief, ze heeft uh, gratie, ze heeft een, uh, een, een, een iets, iets, iets guitigs over zich als ze beweegt. En uh, ja, dat, dat is haar kracht. Zuid to side. rechts, links. Hé hey, Noël, is dat uh, anders trainen met uh, twee World Cup medailles op zak? Ja, super gaaf. Ik had het helemaal niet verwacht en ik ben echt heel erg blij. Want ik dacht, ik ga erheen, ga lekker turnen. En ik had helemaal niet verwacht dat ik dit zou winnen. Dus echt super gaaf. Ik denk voor een hoop mensen in Nederland dat het ook als een enorme verrassing kwam. Waarin zat hem nou het geheim? Waarom is het gelukt? Um, ja, ik, had, ik stond vol zelfvertrouwen op de balk en op de vloer in een hele wedstrijd. Ik had er zin in. Dus het ging eigenlijk heel erg goed. Ja, daar zeg je wat. Vol zelfvertrouwen. Want dat is wel eens anders geweest, toch? Klopt. Ik was altijd zo'n uh, stresskippetje. Maar nu is dat uh, flink verbeterd. Oké, okay, heb je knie. Op. Was haar eerste wedstrijd hè? internationaal? Uh, haar eerste grote wedstrijd. We zijn wel een paar keer naar het buitenland geweest. En uh, we merkten wel steeds dat als ze in het buitenland was... dat ze, dat ze goed beviel, dat ze goed gewaardeerd werd. Daar staan uh, volledige frisse jurykoppels... Die haar ja, helemaal niet kennen. Die haar helemaal niet kennen, die geen oordeel hebben over haar. Die haar gebreken niet kennen en ook haar geschiedenis niet. En ja, ze is gewoon ontzettend goed in de smaak gevallen. Want wat is haar geschiedenis? Dat ze um, wel veel... Kon op jonge leeftijd, maar dat het niet clean was, zo noemen we dat. Het, is niet, het was niet af, de beentjes waren niet recht, de voetjes waren te veel gekruist als ze aan schroeven waren. Gewoon niet zuiver genoeg? Niet zuiver, de landingen waren altijd een beetje met de schouders laag. Ja, dat zijn allemaal, dat is een langdurige investering die heel veel aandacht vraagt, elke dag opnieuw, om dat soort gewoontepatronen te veranderen. Lang in uit, Goed zo. Dus nu alleen nog een beetje meer hard, een beetje meer durven en dan heb je hem. Het volgende toestel wat ze gaat doen, na de dans, dat is brug. En dat is haar zwakste toestel. Ja, in de moeilijkheid is dat nog een beetje achterliggend. Dus we zijn wel op zoek naar allerlei nieuwe combi's. Ze kan wel al heel veel dingetjes los. Maar we proberen ze nu langzamerhand in te bouwen in de routine, zeg maar. Ja, ja. Je hebt hem bijna door, hoor. We gaan het meemaken op de Radio live. Ja, ja. Ze, ze valt nog wel eens van de brug af bij het vluchtelement, maar het zit eraan te komen. Hij zit eraan te komen, ja. Het is een nieuwe combi. Ze doet hem nu met een element ervoor. Een solo handstand halve draaien en dan een Jager-salto. En dat is, nou, even aanpassen. Maar ze pakt het eigenlijk heel snel op. Het is erg mooi hoog gelijk ook, hè? Wat betekent Turner voor jou? Alles. Echt alles, ja. Hoeveel uren train je? Ik train 30 uur in de week. 30 uur in de week, dan moet je nog naar school. Klopt. Ik ga dan met de ochtendtraining hier met de bus... Hier met de bus naartoe en terug ook met de bus ga ik naar school en dan ga ik weer terug met de bus hier naartoe. En dan trainen en dan bevaar ik me weer ophalen. En dat allemaal dus uit liefde voor de sport, want wat geeft jou de voldoening in de turnen? Nou, elke dag gewoon in de zaal staan, dat is al heel leuk. En alle elementen die je dan bijleert, en er wordt steeds meer en dan wil je nog, nog meer, zeg maar. Goed lang doorduwen. Pak. Duw. Komt ie aan. Hoppakee. Hé, hey, ja, ze heeft hem. je idee? Want hoe zien jullie haar? Als een echte meerkamster? Of juist als iemand die echte mee heeft? Vloer, balk, sprong? Nee, het is echt een meerkamster met uh, buitengewone kwaliteiten... Op, uh, drie nee, op de drie toestellen. Dat is behoorlijk scoren, toch? Dat is behoorlijk. Hoe zou je haar omschrijven, Noël? Noël is eigenlijk een uh, ruw diamantje... die uh, in de afgelopen twee, drie jaar uh, steeds meer uh, aan het uh, glanzen is. Ja, bijna. Klein beetje nog. En wel, ik hoor van je trainers. Ja, het viel toch wel op in kotboes, ook die prestatie van jou. Hè? Merkte je dat ook in het wereldje? Ja, klopt. <laughs> ik dacht ja. van huh, tweede, derde, vierde, huh, hoe kan dit? <laughs> ja, mensen die jou erop aanspraken? Ja, ik werd door iedereen gefeliciteerd. Dat was echt heel erg gaaf. Dat heb je dan zoiets van? Ja, uh, nu ben ik er? Ja, ik, ik weet nu zeker dat ik er uh, tussen hoor. Dat lijkt me wel een hele fijne bevestiging. Zeker, heel gaaf om tussen de wereld op te staan en nu gaat het zo goed. En hopelijk op het EK dat ik kan schitteren. Ook tussen de top. Dat was heel goed, Noel. Dat was prima. Deze bloemen zijn alvast voor jou. Ga zo door. Neem je toch 20 bossen? Dank je wel. Ja, ik heb super benen en ik kan er nu alles uithalen wat erin zit. Kijk, dat klinkt goed. Tunster Noël van Klaver in de bijdrage van Edwin Cornelissen. We melden het net al, er is al wat commotie in Brabant... over de verkoop van de grond onder het Philipsstadion en de hetgang. Het blijkt ongeoorloofde staatssteun te zijn zoals het er nu uitziet. Dat is een voorlopige conclusie van de Europese Commissie die het heeft onderzocht. Uh, het Eindhoven's Dagblad heeft dit uh, zojuist gemeld. Volgens de commissie is de grond verkocht zonder winstoogmerk. Dus uh, uh, is er volgens de commissie sowieso sprake van uh, staatssteun. De gemeente Eindhoven gaat in uh, beroep bij het Hof van Justitie in uh, Luxemburg. De uitkomst zou veel miljoenen euro's per jaar uh, kunnen gaan kosten. Verantwoordelijk wethouder Staf de Plaat wilde niet reageren in onze uitzending... en verwijst naar een persbericht dat morgen wordt uitgegeven. Maar Jan Walen van Omroep Brabant, goedenavond. Hey. Jij was vanavond bij de wethouder ja. van Financiën, Staf de Pla. Hoe kwam je daar terecht? Nou, die uh, uh, wilde mij wel uitleggen wat hij vindt van de, commissie, uh, van de conclusie van de Europese Commissie. En hij is daar niet mee eens. Hij, hij stapt naar de rechter, want hij zegt we gaan niet verder onderzoek afwachten. Wij vinden dat de Europese Commissie zijn eigen regels niet goed uitlegt. Kijk, de grootste bezwaren van de Europese Commissie zijn van kijk, die grond die is destijds getaxeerd. Hè, van hoe, hoeveel is die nou waard? Hoeveel moet de gemeente daar nou voor betalen? En die is getaxeerd als, eh, als bouwgrond. Want zegt de gemeente, ooit willen we daar dan misschien wel een woonwijk neerzetten. Natuurlijk niet heel snel, want dat stadion moet daar gewoon blijven. Maar, nee. eh, ja, dus en daarom hebben we hem als zodanig getaxeerd. En de Europese Commissie zegt, nee, je had het moet, moeten taxeren als grond waarop een stadion staat. Dat maakt de waarde van die grond natuurlijk veel lager. En dus is het te hoog uh, getaxeerd. En bovendien zegt de Europese Commissie, ja, een, een commerciële partij zou dat bedrag nooit betaald hebben, want die kijken toch ook altijd of er wat winst te maken is. En de gemeente Eindhoven heeft alleen maar gekeken dat je er toch niet al te veel dat je er geen verlies op mag maken. Nou, huh? uh, Staf de plaats zegt, wij zijn geen commercieel bedrijf, wij zijn. Uh, uh, een gemeente, dus wij hoeven niet als een commercieel bedrijf te denken. En wij hebben ons keurig aan de regels gehouden. En taxaties doen wij altijd. Met het oog op wat de toekomstige bestemming van grond is. En dat hebben we nou ook gedaan. En ja. daarom ja. gaat hij in hoger beroep. En hij denkt dat hij. Uh, zijn recht kan halen omdat volgens hem de Europese Commissie zich niet aan de eigen regels houdt. Ja, kijk, dat is toch wel opmerkelijk. Een interessante zaak. Ja. Het ging er toen de tijd om, geloof ik, bijna 49 miljoen ja. euro dat ervoor ja. is betaald. Ja. Ja. Even richting, richting de gevolgen, want dat zou dus als, als de Europese Commissie dus gelijk krijgt, dat betekent dat dan dat PSV dan een deel van dat geld zou moeten terugbetalen of zo? Ja. Of, uh... ja, daar komt het op neer. Het is niet zo dat de Commissie dan zegt die hele transactie moet worden teruggedraaid. Hè, van de, dat ze. Uh, de grond weer terug moet naar PSV en het geld naar Eindhoven. Nee, dan zou het geld moeten worden, de, de transactie moeten worden aangepast zodat uh, er niet meer sprake is van te veel betalen om eigenlijk de steun maar de echte waarde. Ja, dat zou om miljoenen kunnen gaan uh, die PSV zou uh, moeten terugbetalen. Dat zou dan ook wel weer betekenen, neem ik aan, maar zover ben ik nog niet, dat, de, de, dat dan ook het erfpacht uh, wel wat uh, PSV nou aan Eindhoven betaalt, dat dan ook wel verlaagt want dan is de waarde van de grond die zij pachten, is natuurlijk ook lager geworden. Maar hoe dat, dat dan precies zit en wat dat exact voor consequenties heeft ja, dat wist de wethouder niet. En dat, uh, ja, dat weet ik ook niet. nee, ja, dat is een interessante zaak. Uh, gaan we morgen ongetwijfeld meer over horen. Want Denk wij horen ook. hier ook berichten dat de erfpacht misschien juist wel... die is nu 2,4 miljoen geloof ik... dat die zelfs verdubbeld zou kunnen gaan worden. Ja. Dus het uh, is allemaal nog erg vers. Dus Deze. we gaan het allemaal nog, uh, nog uitzoeken. En ongetwijfeld morgen meer over horen. Dankjewel voor nu. Voor je snelle reactie uh, Jan Walen van Omroep Brabant... die dus vanavond was bij wethouder Staf de Plaat... die dus naar de rechter stapt omdat hij boos is... op de uitkomsten van het onderzoek van de Europese Commissie. Dan de Andendoorse schaatsgrootheid, Jalmer Andersen. Die is overleden. 90 jaar werd hij. Andersen was in de jaren 50 genoeg onverslaanbaar. In 1952 won hij bij de Olympische Spelen van Oslo drie gouden medailles. Was op de 1500 meter de 5 en de 10 kilometer... Van 1950 tot en met 1952 was hij zowel Europees als wereldkampioen allround. En in 1952 won hij zijn derde EK op enigszins dubieuze wijze. In Hamer moest hij in de afsluitende 10 kilometer afrekenen met onze Wim van der Voort. De 10.000 meter moest toen de beslissing voor het kampioenschap brengen. Weer zagen de 30.000 toeschouwers dezelfde rijders aan de start. Andersen vertrok iets sneller dan onze landgenoot... maar gedurende vier ronden bleef van der Voort hem uitstekend volgen... Langzaam echter vooral door zijn wat betere bochtentechniek, verkreeg de Noor een voorsprong die zelfs groeide tot 150 meter. Maar op elf ronden voor de finish gebeurde het. Andersen kwam ten val, krabbelde op, reed met een kromgebogen schaats verder, maar dat was een hopeloze taak. Van der Voort passeerde hem toen. Van der Voort beëindigde de race in de tijd van 17 minuten en 56,5 seconden. De jury had echter geconstateerd dat Andersen... door het blitslicht van een fotolamp verbind was geraakt. Hij mocht daarom alleen de race overreden. En hij deed het onder de enthousiaste toejuichingen van zijn landgenoten... bijna 30 seconden sneller dan Van der Voort. Kijk, dat waren nog eens uh, tijden dat je dan uh, een 10 kilometer rijdt... hem over mag rijden en dan gewoon 30 seconden sneller doet dan de nummer 2. Nou, een van onze schaatsgrootheden, Kees Verkerk... verhuisde na zijn carrière naar Noorwegen... En hij heeft anderen ze dan ook gekend. Nou, het was een heel klein manneke. Had een heel mooie techniek. Het was een knokker. En wat daarna gebeurde, dat hij dus... Hij, hij, hij wordt hier in Noorwegen koning blij genoemd. Hij oh. lacht altijd en was altijd tevreden. En hij heeft daarna dus zeker twintig jaar in de zeemanswelvaart gewerkt. Over heel de wereld. Hongkong, eh, Amsterdam, eh, Bremen, eh, noem maar op. En dat is een man die echt contacten met de mensen, de zeemensen ook de normaal mensen. En dat was altijd grappig, hè? Kees Verkerk over de Noorse schaatsgrootheid Jalmar Andersen... die dus op 90 jaar leeftijd is overleden. De Nederlandse zaalvoetballers die moeten de komende dagen alles op alles zetten... om zich te kwalificeren voor het EK volgend jaar in Antwerpen. En bijkomend voordeel is dat het kwalificatietoernooi voor eigen publiek is. In Rotterdam zijn Georgië, Tsjechië en vanavond Wit-Rusland de tegenstanders. Floris van Horen ging naar het Topsportcentrum om te kijken hoe goed het Nederlands zaalvoetbal is. Nou, als je het uh, op internationaal vlak uh, weer spiegelt, dan uh, bevinden wij ons op dit moment als team denk ik, in de subtop. Ja, ik denk dat het niveau wel re redelijk, uh, redelijk hoog is, alleen uh, ja, je, moet, uh, je moet dat wel laten zien. Ja, uh, wat is het niveau? Het niveau, ja, dat zal deze week blijken, hè? want uh, je nationale team dat is een afspiegeling van je competitie. Rotterdam laat je horen, sta achter, achter ons oranje. Marcel Loosveld, bondscoach van het Nederlandse zaalvoetbalteam. We kennen natuurlijk dat andere oranje met de grote sterren. Maar wat zijn dit voor jongens? Dit zijn geen multimiljonairs. Nee, dit zijn, dit zijn geen multimiljonairs. Dit zijn pure liefhebbers die, uh, uh, die ook in de zaal zijn begonnen. Bij onze nationale teams of onze uh, districtcentra en de zaal zijn doorgebroken. En die het geschopt hebben tot, uh, tot het nationale team. Die er echt alles voor willen doen. Uh, het zijn jongens die, die ook dit ook combineren met, met werkzaamheden. Het zijn jongens die het combineren met studie. Um, dus op dat uh, vlak is het natuurlijk anders dan professionals uh, professionals in Nederland zelf. In het uh, topsportcentrum hier in uh, Rotterdam... waar Zometeen de wedstrijd gaat plaatsvinden tussen het Nederlands team en Belarus in het kader van het EK-kwalificatietoernooi. Uh, onze verslaggever Krijns schuim te Hoe is dat in andere landen? In nou, in andere is het landen is natuurlijk uh, uh, heel anders. Kijk, het gros van de landen op dit moment, zeker de landen in de top 10 van onze ranking, ja, daar hebben we te maken met een profcompetitie. Hè ga regelmatig in Spanje met licht opsteken en elders. En uh, de wedstrijden die je daar ziet op competitieniveau... Ja, die zijn al van een dusdanig uh, heel hoog niveau. En de prikkels, die, uh, uh, de weerstand waar die spelers iedere keer tegenaan lopen in de competitie... Ja, dat vind je ook terug in de internationale wedstrijden. En dat is bij ons het grote verschil. rotterdam laat je voor ons team met de Wing, Peter Rozenwee nummer twee, Eat Saudi. Hans Schelling, manager zaalvoetbal bij de KVB. Nederland heeft vaker meegedaan aan een EK. Waarom is het zo belangrijk dat in 2014 Nederland meedoet? Ja, wil je als sport iets betekenen, dan moet je presteren op het hoogste niveau. Dat geeft aantrekkingskracht. Dan word je ook belangrijk gevonden. Dan uh, is het makkelijker om partners aan je te binden. En het geeft ook meer aandacht voor de sport. En uh, daar gaat het in feite om. Lindenberg. En hij is erin. Het is de door Ajax ooit opgeleide Lindenberg. Olaf Lindenberg, oudspeler onder meer AZ, Ajax... en ook bij het Nederlands elftal bij de selectie gezeten. Niet alleen in de zaal, maar ook op het veld. Wat is nou het verschil tussen een voetballer op het veld en in de zaal? Ja, zaal is veel intensiever dan op het veld... omdat je natuurlijk met veel minder man speelt. Ja, Het is heen en weer elke keer... Vandaar ook dat je kan doorwisselen denk in de zaal en op het veld, uh, op het veld niet. Uh, tactisch gezien, wat, wat is dan het verschil tussen beide vormen van voetbal? Uh, nou, in de zaal worden veel goals gemaakt uit, uh, uit dode spelmomenten. Ik denk nog meer dan op het veld. Op het veld ook wel, maar ja, omdat je maar met vier man in het veld staat... kan je dat uh, heel goed oefenen in de zaal, denk ik. Wat wil de KNVB met het zaalvoetbal? Wat moet het voor status krijgen in Nederland? Eigenlijk zijn dat drie doelstellingen. Eén, we willen met het nationale team weer terugkeren in de, in de top 10 van de FIFA-rankinglist. Daarnaast willen we groeien in het aantal leden naar de 130.000. En we willen werken aan het imago van, de, van het zaalvoetbal... om het toch weer aantrekken te laten worden voor de, voor de jeugd. Want uit onderzoek is gebleken dat met name de jeugd tussen 12 en 20 jaar... Die, die vinden het zaafbal echt een prachtig spelletje. En als we kijken naar de wereldsterren van, op dit, van dit moment... Ronaldo, Messi, Xavi, Iniesta... Ja, die zijn in het verleden begonnen in de zaal. En het is ook een prachtig podium... om daar door middel van het zaafbal je techniek te verbeteren. En daar een schot van een van de witte Russische spelers. Maar dat gaat langs het doel van Pieter Grimelis... die in de nationale competitie. Er is een, een masterplan sinds enige tijd. Heeft dat ook de mogelijkheden verruimd? Nou, ik kan mijn, mijn team uh, op dit moment iedere dinsdag uh, volledig trainen in Zeist. Uh, daarnaast, staat, uh, daarnaast zitten er ook een aantal zondagen die wij uh, uh, in Zeist invullen. Um, kijk, ik heb natuurlijk daarnaast ook rekening te houden met de activi activiteiten bij de club. Hè? Ze hebben een competitiewedstrijd, daarnaast zullen uh, ze twee of drie keer bij de clubs moeten trainen. Dus ik heb ze niet de hele week tot mijn beschikking. Dat was wel een ideaal plaatje met een selectie zoals we die hebben staan van 20 man. En je zou daar iedere dag mee aan de slag gaan, dan uh, zie ik die ambitie weer heel anders, wat men uitspreekt. We hebben gewonnen met 2-1 van Belarus. Ja, de eerste wedstrijd tegen uh, Wit-Rusland eindigde dus in een 2 0 overwinning Morgen volgt het duel met Georgië en zaterdag is Tsjechië de tegenstander. De winnaar van de pool plaatst zich rechtstreeks voor het EK. Voor de, twee, uh, voor de nummer 2 volgt een herkansing via de play-offs. Mark Kevendis heeft de tweede etappe van de driedaagse van uh, de Pannenkokzijde gewonnen. Hij was na ruim 200 kilometer uiteraard de snelste in de sprint. De Fransman Dimmar is de nieuwe leider in het algemeen klassement. En neemt de trui over van Peter Sagan, die op achterstand binnenkwam. En Magnus Carson is zijn leidende positie kwijt in de kandidatentoernooi. Nee, dat is niet waar. Hij heeft zijn leidende positie verdedigd juist. De Noorse schaakgrootmeester won in de tiende ronde van Boris Gelfand. Zijn naaste concurrent Aronian won ook. En volgt Carlson op een half punt. In Londen zijn nog vier ronden te spelen. Goed, Johnny Hoogland houdt u te goed. Die hoort u morgen. Uh, Pieter van der Wielen komt nu. In met het morgen. Ik wens u nog een fijne avond. Minister Jeroen Dijsselbloem met de wijsheid achteraf. A template, schabloon. Hadden we daar dus meteen moeten zeggen: er wordt hier van alle Cyprioten een bijdrage gevraagd. Het template. Ik ken het woord niet eens, ja. dus ik heb weer een woord gelezen. Heeft de minister nou bewust een steen in de vijver gegooid? Dit is onvermijdelijk. Ja, dat is een ongelooflijke flater. Ongelooflijk dom. Kan allemaal waar ja. zijn. Ja. Voor de duidelijkheid, dames en heren, er wordt vaak geroepen... nu stort alles in, de financiële markten zijn op hol, spaarders zullen weggaan. Ik stel maar nuchter vast dat dat allemaal wel meevalt. Radio 1, e, het nieuws van alle kanten. Maart is voorbij, voor je het weet. Zondag is het al de 31ste. Wat? Dan al? Ja, dus als je nog wat moet doen... Uh, b -b pa, zei je schilderen met mijn zoon? Ja, en? Naar het stadion met mijn dochter. Niets vergeten? Oh ja, mijn belastingaangifte. Precies. Aanstaande zondag is uw laatste kans om aangifte te doen. Kijk op belastingdienst.nl slash aangifte. Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker.